Amen. Laat ons zingen van Psalm 24. En daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. 24. Wie klimt den berg des hier en op? Wie zal dien God gewijden top? Voor het oog van Sions God betreden. De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpand. en heen bedrag pleegt in zijn eden. We zingen bij Psalm 24, het tweede, het derde en het vierde vers. Het lezen van het, van het heilige schrift kun je opgetekend vinden, vinden in het evangelie van Lucas en daarvan het 23ste hoofdstuk. U is genoemd Lucas 23. En het gehele geberg en de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende, wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbieden keizersschattingen te geven, zeggende, dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide, gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: Ik vind geen schuld in deze mens. En zij hield de sterker aan, zeggende: Hij beroert het volk lerende door geheel Judea, begonnen hebben de van Galilea tot hier toe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, Vraagde hij of die mens een Galileër was, en verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was zond hem, heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijf, want hij was van overlang overlangbegerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesen en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijs hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want zij waren tevoren in vijandschap de een tegen de ander. En als Pilatus de overpriesters en de oversten van het, en het volk bijeen geroepen had, zeide hij tot hen, Gij hebt deze mens tot mij gebracht, als een die het volk afkeerig maakt en ziet. Ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen daar gij hem mede beschuldigt. Ja ook heer Oudes niet. Want ik heb uw lieden tot hem gezonden en ziet. Er is van hem niets gedaan dat is doodswaardig is. Zo zal ik hem dan stijden loslaten. En hij moest hem op het feest ene loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende. Weg met deze. En laat ons barabbas los. De welke was. Om zeker oproer dat in de stad geschiet was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riepen wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende, kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot en wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kasteiden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep eisende, dat hij zou gekruistigd worden en hun en de rovenpriesters geroepen werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun, hun los degenen die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleiden, namen zij een Simon van Sirene, komende van den akker en legden hem het kruis op, dat hij achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welken ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, tot de bergen valt op ons, en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorp geschieden? En er werden ook twee anderen zijn, zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd hoofdschedelplaats, kruisigen zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de ene ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En de zijne klederen en wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oogsten met hem beschimpten hem, zeggen, de anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene God. En ook de krijsknechten tot hem komen, bespotten hem en brachten hem edik En zeiden, die gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook in opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse Hebrese letters: Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoorden bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in datzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij, tot je, en hij zeide tot Jezus, heren, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stemmen, zei de Vader: In uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoopman over honderd zag wat er geschied was verheerlijkte hij God en zeide waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, zeiden, ziende de dingen die geschied waren, keerde wederom, slaande op hun borsten. En alle zijn bekenden stonden van ver en ook de vrouwen, die hem te samengevalligd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man. Met name Jozef zijn de raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Van Armethea 1 stad de Joden, die ook zelf het koninkrijk gods verwachten. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, vond hij dat in een fijn lijn waard en legde het in een graf in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding, en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen, die met hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven, en op den Sabbat rustten zij naar het gebad Tot zover. Laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Ach, lieve heren. Wij mogen nog volgens uw goede tieren, gij en langmoedigheid nog een plaats hebben in deze middag hier rondom uw lieve woord. En die heren hebben ons nog samengebracht. We hebben al een kostelijk gedeelte van uw woord al gehoord. Dat zoveel betekent voor uw volk. Die van eeuwigheid verkoren is en in de tijd toegebracht moet worden. En dat grote zaligheid toegepast door uw heilige geest. Ach heren, wij zou maar vragen, zou het nog eens willen zeggen? Heren, dat we nog eens gegeven mogen worden. Om nog eens rondom de kruis van Hogota nog eens te komen. En dat we er nog in onze, dat we mogen gegeven worden te zien. Dat in en door onze diepe val, hoe dat we daar staan, als vijanden van God. Vijanden van de zaligheid dat in Christus is. En heren, mogen nog eens ook geven, dat we door genade daar mogen staan. Als een schulden, ongelukken, doodwaardig, helwaardigende schepsel. Zou toch zo'n wonder wezen. Een wonder dat groter is dan de schepping van de hemel en de aarde. En heren, af die begaven, mogen omhoog dat nog verder te leiden. In dat eeuwige wond, in dat verzoening dat door de bloed van Christus is. toe toegepast aan de ziel, dat hij daar ook mocht staan, rein in hem. O, Heere, mocht die nieuwe volk nog eens heeft, dat ze nog wat van die, van die grote wonder, van de liefde van een drieëne God nog eens ervaren mag. Om door Christus rein te mogen staan voor God de Vader. Door de voldoening van de verzoening dat in is, Ach Heer, dan zou het een onvergetelijke tijd wezen. Wanneer dat een mens bij het eerste, af bij het vernieuwen. Ook afwijs het is aanschouwen moet, al is het van ver. Een mogelijkheden voor een die het niet meer mogelijk is die door genade mocht leren dat de wet de mens niet meer zalig kan maken en dat er nog een andere weg geopenbaard is in de weg ook van die die ene naam die onder den hemel gegeven is maar ook verder leiding hier af mocht in de donkere tijden nog even dat u wat uw hand begon dat er nog een verder afbreking, maar ook een verder inleiding in de verborgenheden, dus, in de verborgende dingen dus hier. We horen zo weinig in deze tijd hier, dat een mens in de vrijheid geplaatst wordt. Oh dat hij nog staan. O, hier in dat uw weg. O, ongekleed en aangekleed voor zijn eigen kind. En dan, heren, o, oh, als, als een vreemdeling hier op aarde te mogen wonen. Als een echte pilger, niet thuisheer, maar zoekende een land. och heren, die door u bereid is. Want hij heeft toch aan die volk gezegd, vrees niet. Want ik ga een plaats voor u bereikt. O, oh, heren, heeft dat die kerk meer heimwee mocht krijgen. Om eeuwig verlost te wezen. Dat we onze steken niet zo diep in het aarde mogen steken. Want het is een tijd hier. Wij hebben veel wind, Maar wind is zo droog. En dan is het hier over een algemeen. Zo, zo weinig dat er verder leidingen zijn in de weg des hier. Heer, verzoen onze zon. En wees ons nog genade hier in deze midden. We heeft nog een verbroken hart en een verslagen geest. Ah, geef nog wat van de heer. Wel, nou, heren, wat van die komt, dat heeft waarde. Dat brengen mensen in de stof. En daar, die eer, dat zal opklimmen uit de stof. O, heren, mogen nog die kerk nog een beetje, nog verblijden en nog een beetje rust gaan. En moet kijken. En Heer, dat het nog eens weer waar mocht maken in de ziel. Dat ze er nog van getijgen mocht tot de beschaming van de hel. Tot de beschaming van de duivel, En tot de beschaming van onze eigen bedorvende natuur. En onze goddeloze ongeloof. Want uw woord dat verklaart dat grootste zonde is. Mijn Heer, mocht het nog eens lief, ons lief. Want, ach, wij weten er maar zo weinig van. Ach, we weten mensen maar weinig van die goddelijke zaken. Heer doe nog wonderen. En mogen nog Koning krijg nog uitbreiden. Goed, maar één woord te spreken, hier En dan zou de hardste van. En dan zou de wilste nazi om haar vragen. Oh, dan zou de vijanden nog vrienden. Doen. En dan zou ze van de westen en van het oosten en van het noorden en van de Zijden nog komen. Want heren, wat gij doet, dat is een eeuwige verbond. En het zou in de vuchten voorkomen en gezien worden, want ken die bedekt wordt. Heren, gedenkt nog uw eeuwige verbond. En verblijft nog uw kerk hier over de rond en lengte, over de lengte en brede der Mocht hij nog met het verhaderen. Ach, waar dat gij uw voetstappen zet. Daar dreeft het al van wet, hier. Mocht we er nog eens een klein of je van smaken. En, heer, dat gij nog eens al de noden van de gemeente nog gedenken mocht. De zieken en de kranken, hij weet ze hier velen die aan de gijzen gebonden zijn ook in deze dag. Mogen nog alles wel maken. Gedenkt die moeder. In het ziekenhuis twee moeders van de gemeente mogen ze allebei gedenken. En ook die oude moeder hier die daar, die daar zit en leg ook. In het gedeelte van de ziekenhuis. Die nog eens ervan mogen proeven wat weken terug. En nog eens een beetje van die smaak nog eens mogen proeven. Ach, heren, verblijf er nog in de dag. En laat de duisternis nog eens opgaan. Want, heren, gij weet, zonder die heren, dan is het allemaal maar doen. En heren, mogen ook dan al die enigen die, die zijn opgekomen, de kinderen, de jonge mensen. Het is nog een wonder dat er nog kinderen en jonge mensen die nog lust heeft om nog onder uw woord nog op te komen. Heren, even ze nog eens wat mee vermijden. Me. Dat zou een waarde hebben voor een eeuwigheid. Heren, mogen het oude vandaag gedenken. Voor wie de tijd kort is. Want het jonge die kennen sterven. Het oude die moeten gaan sterven. Ach, Heer, laat me maar niet sterven zodat we geboren zijn. Maar dat we door genade wedergeboren mogen worden door een godsdaad. Heere, help ons dan in deze midden. Open uw lieve woord. Leid ons win in de verborgenheden door uw goddelijke geest. Heeft licht van boven. Wij kennen alleen alles verknoeien in de taal, maar ook in, in uw goddelijke woord. Heere, even diep ons zacht voor uw grote majesteit en heerlijkheid. Want, ach Heere, gij weet, een mens die begrijpt de maar niet. Hey, ook Mozes die begreep het ook niet. Ook die lieve die lieve knecht is hier. Wij hebben ook tegen hem gezegd, nee, doe de schoenen van die voeten aan. Want het grond waar de gaan staat, dat is heilige grond. Heer, komt er nog eens bij hem. Verzoen onze zond. Wij vragen het, hij om Christus willen. Amen.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 De vloed is mij te groot, ik roep me moe in deze jammerstaat. Mijn keel is hees, zij is van droogte ontsteken. En daar ik hoop op God mijn verlaat, skrijg ik mij blind, mijn ogen zij bezweken. Wij zingen psalm 69 en, en daarvan het eerste, het derde en het dertiende vers. liefde, wij mogen even aandacht vragen voor onze tekst, dat we opgetekend kan vinden in het voorgelezen hoofdstuk van Lucas 23, en daarvan het 34 ste vers, het eerste gedeelte. Welk leest al zo, en Jezus zeide, Vader, vergeef want ze weten niet wat zij doen tot zo'n Onze thema dat is de werk van een drieëne God in de zaligheid van de kerk. Met vier gedachten in het eerste plaats onze tekst dat spreekt van de doodstaat van de mens. In de tweede plaats dat spreekt van de werk van Christus. In de derde plaats, het spreekt van de werk van de Vader. En in de vierde plaats, de werken des Heilige Geestes. De werk van een drieëne God in de zaligheid van de kerk. Eerst, de dood staat in adem. Het tweede, de werk van Christus als borg. En ten derde, de werk als de vader als rechter. En de werk van de Heilige Geest in de overtuiging en toepassing. Gemeente, wij hopen dat de heren nog een beetje licht erin mogen geven en dat we nog een beetje help mogen ontvangen om het duidelijk er een enkele woorden van te mogen zeggen van deze tekst die zo rijk is in inhoud Maar vanzelf, van onze eigen hebben we geen ogen om te zien en oren om te horen en onze verstand, dat is verwoest en bedorven geworden door onze diepe vallen. Van de natuurgemeente, dan staat er een volk rondom het kruis. En dat is, en dat betekent het mens van de natuur. Zonder besef. En zonder dat hij verstaat wat ongaat, want door onze diepe val in ademgemeente dan begrijpen we de zaken niet meer. In onze staat van gerechtigheid, daar waren we naar de beeld Gods geschapen, toen hadden we wijsheid, gerechtigheid en heiligheid, maar door onze diepe val daar hebben we alles verloren. We hebben geen licht meer. We hebben geen wijsheid meer. We hebben geen gerechtigheid meer. We hebben geen heiligheid meer. We hebben niets dat goed is. En wat het ergste nog is, we begrijpen het helemaal. Mens die leeft zomaar door, jong en oud gelijk. Als we honderd jaar oud worden, verandert het ook niet van een kant, nee. Nee, want er moet een eeuwig wonder in een mens plaatsnemen. En dat wonder dat is groter dan dat de Heere de hemel en aarde geschapen is. Maar even wij gegeven worden in deze ogenblikken, samen hier onze gedachten mogen herhouden, En dat wij rondom het kruis van Christus eens even mogen staan in onze gedachten. Dan zien wij daar rond het kruis het gevallen mens. En dat is de vrucht van onze diepe valenaad. Een mens is zo dood geworden. Dat er geen woorden is om het uit te schrijven. En een mens die leeft er maar zo door. De kortste weg naar de hel. Want de Boer die zegt het in dat kleine vragenboek. Hij zegt wij verkluiten door onze daden dat wij de hel zoeken. De kortste weg naar de hel. En vanzelf, dat valt niet mee voor een mens te horen. Want een mens is zo dwaas ook door de val geworden dat hij denkt niet dat hij naar de hel wil gaan. Maar wat zou een onbekeerde mens toch in de hemel doen. Een mens die zegt zomaar dat hij naar de hemel wil gaan. Maar wat zou een onbekeerde mens in de hemel toch eens doen. Maar onze tekst dat spreekt hier over de voorbeden van Christus. En niet het zou zo wonderwezen wezen Ach ik heb er nog een beetje over mogen denken. Het zou zo wonder van de natuur, dan staan we daar in onze doodstatenaten. Zonder enige gedachte wat er feitelijk omgaat. Mensen die begrijpen niet wat er omgaat. Wij kennen in onze lichaam vanzelf dat tijd is voorbij. Maar als we er nou staan in onze lichaam rondom de kruis van Christus. Dan begrijpen we er niks, niks van wat omgaat. Er zijn vanzelf de Schriftgeleerden. Die wisten wel in hun hoofd wel een beetje, maar ze begrepen het ook niet. En wat, wat bijzonder is, de discipelen die stonden er ook niet. Die waren er ook niet bij. Maar dat we het in onze gedachten mogen houden, dat we staan er allemaal in onze doodstaat in adem en we begrijpen er niks van. Maar. Aan we er nou eens door genade mocht staan, door genade, dan moet je nooit vergeten. Als een ongelukkig schuldig mens, wat zou dat een voorrecht wezen vanmiddag? Ik zou het je allemaal willen horen. Dat we gegeven, gegeven mogen worden om daar als één door genade, die door den Heilige Geest overgetijg wordt van de zon. Want dan staat de mens daar anders, dan in zijn diepe dood staat in Aden. Want dan staat de mens daar, als een ongelukkige mens. Zou zo'n zo wonderwezen gemeente of er nog ongelukkige mensen nog over waren? En of een mens daar nog in zijn schuld, daar is mocht staan. En dat hij, dat ik krijg een enigheid te begrijpen waarom dat Christus leidt en waarom dat hij sterft op de vloeghout van Ogota. Wel gemeente wat daar plaats neemt op de krijgshout van Ogota, dat, hij, dat is begonnen in, in de nooit begonnen eeuwigheid. Daar heeft God de Vader zijn lieve Zoon gegeven. Als dat ene weg der zaligheid. En niet in de volgheid van de tijd. Is die tijd aangekomen. Want wij lezen in de Bijbel. Dat het staat in Gods woord. Ik kom wil te doen o Vader. Maar niet wordt het, niet wordt het plaats plaatsgenomen. En Christus die hangt daar. Die hangt daar op de vloeghout van Hoogleda. Dan De mooie eens even indenken. Er is geen woorden om het te bespreken, mijn hoor. En nou als een ziel komt, komt ingelicht te worden. Waarom dat die hangt daar? Daar gaat het niet in het eerste over de zaligheid van zijn arme ziel. Nee. Maar dan krijg je mens te zien. Op godstijd, want het moet al door godstijd worden gemeend. Maar dan krijgen mensen te zien dat Christus die hangt daar om de deugden van zijn vader, om die te verheerlijken. En, en waarom? Omdat ik heb ze geschonden. Ik hoop dat het een goede woord is, maar omdat ik heb gedaan wat kwaad is tegen zijn heil heilige wet die heiden sterveling zet want gemeente als God begint te werken in een ziel dan gaat die ziel oh, die ziel leren wie dat hij geworden is en daar ben we zo vijanden van van de natuur een mens die wil maar niet worden wat dat hij is en, en een mens die wil maar van deze kant nog eens vasthouden of van dat nog eens vasthouden maar als de Heere werkt dan, en de Heere doorwerkt, dan gaat dat mensen schuldenaar voor God komen. En er komt de tijd in het leven van die mens dat ook dat de wet hem niet meer behouden. Kan, dat hij ook van de werkheids. uitgebracht uit wordt. En als die door genade van dat werk hij uitgebracht wordt, dan is voor die mens geen weg meer. Want er moet een ander weg geopenbaar worden. En nou of een mens daar bij de kruis mocht staan. En dat er heen meer weg is. Heen meer weg, mijn hoor. En dat is wat, mijn hoort. Oh, denk er maar niet zo licht over hoor. Want een mens door genade daar gebracht wordt, dat er geen weg in hier is. Dan wordt dat ziel zo steeds ongelukkig. Dan wordt die de, de ongelukkigste schepsel op aarde. Dan is er bij de duivel geen ongelukkiger mens dan die mens. Want dan is er geen weg in. En niet af het God behaven moet. Oh, ik hoop gemeente dat je door genade allemaal zo duizend mogen staan in je leven. Ik zou het je allemaal willen horen, Dat je daar bij de kruis houdt van Logota. En dan geen weg meer. Want zo was het met Christus, mijn hoor. Want daar is voor Christus ook op de kruis houdt van Logota. Geen weg meer. Niet hier in deze tekst, maar later in deze hoofdstuk, daar hebben we het gehoord. Waar dat is schreeuwt, mijn va, mijn God, mijn God, waarom heeft ge mij verlaten? Want, want de Heere, die, die deelt met het mens af, mijn hoort. En als de Heer het nou eens even moet, dat voor die mens, die niet meer door de wet zalig kan worden, dat er een weg geopenbaard wordt bij te hebben. Oh, wat wordt dat dierbaar gemeente. Oh, dan kan het wezen in de ervaring van dat volk. En, oh, ik hoop dat ze er nog hier zitten, nou dat geloof ik wel. Die weten wat dat bedoelt. Dat in de openbaring, daar mag dat volk wel eens roepen en zingen. Oh, gemeente, daar mag ze wel op een bestemde ogenblik... Dat ze denken dat ze alles hebben. Want als de Heere die weg komt open te maken in, in de borgtochtelijke werk van Christus. En dat wordt door de Heilige Geest aan de ziel toegepast in de openbaring. Daar zijn een tijd dat de ziel die denkt dat hij alles heeft. En onze voorvaders die zeiden, laat ze maar springen hoor. Laat ze maar in die vrucht van, van de zaligheid maar leven. Want zou veranderen hoor. Want met een openbaring van Christus, daar kennen we die God nog niet om. Er moet nog wat anders plaatsvinden. En dat is maar een inleiding naar, naar onze derde gedachte, tweede gedachte mijn oors. Waar we moeten de Bijbel goed begrijpen. Daar legt zoveel in onze tekst hier. Want dat die voorbidden van Christus, dat ze waarde krijgen in onze leven. Dan moet er eerst wat plaats nemen hoor. En dan lijst het nou eens even. Och, dat staat hier in onze tekst. En Jezus zei: Daar komt de werk van Christus op de voorhoofd. En, en Christus als die leidende borg. oh als die stervende borg. Als die uitgespotte borg. En denk je niet, denk me niet dat je boven staat, mijn oor. Want wij hebben hem ook eigen gespot. In het twee, tweevoudigende weg. Eerst in onze blindheid, en onze doodstaat en Maar ook verder nog, na de ontvangende genade, na de wedergeboorte. En gemeente, ik weet het niet of je het begrijpt door mijn woorden, maar... Er is een tijd dat het werkt, God werkt. Dat de zonde tegen de evangelie dieper gaat dan de zonde tegen de wet. Mijn Want een mens die wil zalig worden en die gaat met, de werk aan, met, de, met het werk verbond aan werk. En dan later komt hij te zien dat het niets anders is dan een doorsteking van die ene naam van die lieve Christus Jezus. En nou, luister het maar eens even. En Jezus zei, oh, dat zijn nou de voorbidding van Christus. En dat zijn nou de gebed van alle waarden voor de kerk. Luister maar hoe dat Christus dat, dat voorbidding hier voortbrengt, woord voor woord. En dan zegt hij, Vader, en wat dat inhoudt mijn woord. Dan zegt Christus op de vloeghout van, van Hooghouda. Van, van dan zegt hij in zijn diepe lijden. Dan zegt hij vader. En dan had hij er bij zich. O gemeente, daar is een reden dat Christus hier vader is. Daar is een reden voor. Want daar hangt, daar is Christus. Als de verachter. Daar is Christus. Die geen die plaats heeft op de aarde nog in de hemel. Want hij hangt er tussen de hemel daar En dat om de zonde. Och, dat om de zonde. En daar had hij daar voor zijn kerk. Och, je zou wel zeggen, gemeente, daar zou Christus daar gebinden. Die vader vervloekt. Vervloekt. Die, die durfde gemeente toch. Die durfde zijn handen aan die gezegende middelen aan te doen. Die durfde zelfs de hamer op te nemen. En de nagelen door de handen en de voeten van de gezegende Emmanuel. Oh, hij was God. En hij is mens geworden. Och, de vernedering van Christus. Dat is weer geen woorden uit te spreken. En die, die hangt hij daar. Als de spotje ja. tussen de hemel en de aarde. En de duivel maar lacht. En, en, zijn valk, en de valk van de duivel ook lacht. Ze dacht niet is klaar, hoor. Niet is het klaar, hoor. Maar dan gaat hij. Dan gaat hij voor. Is een borgtochtelijke werk mijn woorden. En wat in die woorden voor de arme ongelukkige kerk inhoudt. Dat is zo oneindig rijk. En dan gaat die vader zeggen. En waarom die rechter? Waarom zegt die heer niet God als rechter? Maar dat, dat gaat in dat Diepe, onbegrijpelijke weg van de, van de leiding van de borg uit liefde. Want hij bidt uit het liefde. En daar gaat hij niet recht te zeggen. Maar daar gaat hij, als de borg van zijn kerk, daar gaat hij zeggen: vader. En wat gaat hij verder zeggen? Vervloek ze. Nee, mijn ouders, lees het maar eens. Dan gaat hij zeggen, vader vergeef. O, wat woorden, mijn Hoort! Heb je het ooit in je leven gehoord, mijn hoortjes? Zo'n oneidsprekelijk, zo'n onbegrijpelijke gewond. Vader, vergeef. Waarom? O, alleen om de verdiensten van die bor. Maar hij zegt erbij, omdat ze niet weten wat ze doen met mijn ogen. En verklaart dat dan niet het diepe val en adem. Wij weten het niet meer. Maar hij zegt, vader vergeet. En daar wordt een schuldenvolk. Daar wordt het volk vergeven. Of in dat, in dat weg van de vader. Wat verklaard wordt in onze derde gedachte. De werken des vaders. Maar laat ons eerst maar zingen van psalm 118. Psalm 118. En dan zingen wij het eerste en het derde en het vierde vers. Laat ieder zeer een goedheid loven. Want goed is de tijd. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid deert in eeuwigheid. Laat Israël niet Gods goedheid loven. En zeggen roem Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het te boven. Zijn goedheid deert in eeuwigheid. Psalm 118, 1, 3 en 4. Te verder willen we erin zien in die voorbidden van Christus de vrijmaking van de kerk want daar wordt de kerk in die voorbidden vrijge, vrijgeplaatst want er staat hier in Jezus zei de Vader vergeef het gewoon, want ze weten niet wat ze doen en daar is de werken dus vaders dat komt op de voorgrond in deze tekst. Want de Heere Jezus Christus. Die bidt op de, verdienst, op de verdienste van zijn werk als middelaar. In, op zijn borgtochtelijke werk. En de Heere Jezus die wordt al doorgehoord, En daarin in die gebed. Is de kerk van God. Voor eeuwig vrij. Daar wordt de kerk van God rein. In dat voorbid. Dat is de eerste kruiswoorden. Op de kruis van God. En daar bid ik Voor de kerk. En daar staat door Christus. De kerk rein voor de vader. Voor de rechter, de hemel en de raar. Want dat volk. Die krijgen met een rechter te doen. En dan moet die rechter die moet dat volk vrijspreken. En niet dat volk die komt te leren. Dat die, die werk van zaligheid, dat wordt zo dierbaar. Want dat volk dat leer vroeger of later, dat bijten, dat werk is geen zaligheid. Maar, maar die rechter, die mocht ze vrij spreken. En nou, dat staat hier niet in Gods woord. Dat een vader op deze, op zomaar te zeggen, dat staat hier dat de vader hem hoorde. Maar staat wel in Gods woord. Op verschillende plaatsen, dat de vader hem al doorhoorde. En de vader die heeft zijn zegel erover gegeven. En daar, wat, wat een voorrecht gemeent. If we would say it in English, of course that is easier. But wat een voorrecht. Als een mens nou is doorgenaad. Dan moet je eens overdenken. Dat hij daar rein mocht staan. In dat borgtochtelijk werk van Christus. Toegepast door de Heilige Geest. En dat de mens door Christus terug mogen krijgen die verlorende plaats. dat hij rein voor God. En werd dat door Christus dat het ziel Gods deugde mocht verheerlijken. Want de kerk door Christus die mocht God en zijn goddelijke deugde verheerlijken. Dat de kerk rein staat. Voor die Heilige, voor die rechtvaardigende God. En waar dat God, dat God in zijn gerechtigheid. Hij ziet niet meer een schuld aan zijn kerk. Want die schuld van de kerk, dat is verevig weggenomen. Door die schuldleidende, dragende woorden. O gemeente, wat er daar op de kruishoud van Hoogota plaatsneemt in de eerste plaats, dan is het voor de verheerlijking van God. En in de tweede plaats de zaligheid van de kerk. En is de vraag gemeente van midden, wat ken we ervan? Wat weet je ervan? Want wij hebben probeerd met al de kortkom om daar een mens te plaatsen. In zijn onbekeerde staat. Waar dat geen heen indruk maakt op een mens. Maar ook af het door genade dat een mens daar mocht staan als een schuldenaar. O, ken je er wat van, mijn Orders? Ken je er wat van? Heb je er ooit wel gestaan? En dat je op je borst geslaan heeft? O heren, wees mijn zondagenaam. Ben je ooit een zondag geworden gemeen? Oh, het is een vraag, mijn hoort, dat zo nodig is in onze leven. Dat we daar voor de houdt van Hogota een zonde mogen worden. Een schuldig zon. Dat, dat we krijgen, en de Heer is vrij in de, in, in de mate, maar dat we krijgen iets te zien. Dat Christus die lijkt. Ja, eerst instantie om het recht, maar... In de tweede plaats om mijn zon. Want dan wordt hij een ander borg mijn gemeen. Dan wordt Christus een ander borg. O, oh, dat kunnen we in onze hoofd wel weten dat hij de Christus is. Maar dat wij hem als een schuldenaar mogen aanschouwen En dat hij leidt daar. Om mijn zon. Dan wordt een ander zaak. Hoor. Want dan wordt het een levende zaak. En... En hier, en de profeetje zei die zei, en ze zouden hem aanschouwen, die ze, door, die ze doorstoken hebben. En wat zegt hij erbij? Want dat gaat niet bij de mensen om, hoor. Nee, dat gaat diep ingeleefd worden in de ziel. En dan, dan staat er in die hoofdstuk, en ik geloof dat het 49 is, maar ik weet niet zeker, maar van je zei... En dan zegt hij, dan zou ze ween, als we eerst geboren En dat betekent, ze zou een bitter, bitterlijk ween. Maar niet hier, niet gemeente. Oh, ik vraag je niet of je een hoop hebt voor de eeuwigheid. Maar ik vraag, heb je er ooit geweest? Heb je daar, in de, in de, heb je daar voor die, die leidende borg ooit je zonde gezien? Want het gaat niet over onze leid spreken vanaf we een hoop hebben, mijn Gods. Maar we zouden eens in moeten leren wat zonde is. Maar ze zouden wenen als een die weent voor een eerstgeboren. O, ken je daar wat van, mijn koers? Want dat is, dat is de vraag dat zo'n zo diepe nood, zo'n diepe waardig is. Er zijn veel mensen die wel een hoop hebben. En veel mensen die vroom zijn. En veel mensen die vroom praten kennen. Maar heeft de zon die ooit pijn gedaan? Dat ik heb gezond. En dat ik heb gedaan wat kwaad is in zijn eigen ogen. En dan door genade, door de wedergeboorte. En de verder inlichting en leiding van de werken. God, te mogen zien dat we hebben hem door dat mijn zonde. Mijn zonde, niet de zonde van een ander. Dan was het niet meer die Romeinse soldaten, mijn orders, die hem die hem, verkrijg, die hem vermoord heeft. Maar dan heb ik het gedaan. En dat gaat niet zomaar oppervlakkig over mijn orders, maar dat dat diep ingeleefd en uitgeleefd wordt. En dan gaan mensen zijn ongeluk over de aarde. En wordt het een even wonder dat de aarde hem niet open doet. als met koren deed hem in een wijl. Oh, heb je er wel de aarde gelopen dat je dacht dat de Heer hem mee afkomt te delen. Dat je geen stap verder durft te nemen in je leven. Maar dat de hel zo voor je open zal gaan. Dat je leven in de hel weg zal zinken. Vanaf wat met de mens zal afdelen naar onze waardig, mijn hoorde Dat we allemaal met koren deden met een bijen weggezonken in de hel. Maar dat we er nog mogen zijn, dat zijn niet biek, omdat we beter zijn dan niet. Maar om die voorbidder van de kruis van Hogan. Die zegt Vader, vergeven ze omdat ze niet weten wat ze doen. En in dat voorbidding, daar wordt de kerk vrij geplaatst. Tot de, tot de verheerlijking van zijn vader. En tot de verheerlijking van zijn goddelijke deed En daar krijgt de kerk weer een, een plaats bij de vader. Door de zon. Door de toepassing van de heilige geest. Ongemeente, in onze tekst hier, daar wordt het rijkelijk verklaart de werk van een drieëne God in de zaligheid van de kerk. En wat een voorrecht af een mens dat is mee mogen maken en door mogen maken. Dat die rein, door die reinigende bloed wordt, Dat er een tijd komt dat de Heer hem afsnijdt. Want de Heer die snijdt de mens af voor. Voordat dat Heer dat toepassende werk in, in de rechtvaardig magie, de mens komt te heven dan wordt hij eerst afgesneden en af die weg zingt af die weg zingt, want er is een daar is een tijd in de leven van dat volk mijn hoort dat is een Gods recht liever krijgt dan zijn eigen zaligheid dat is uit het liefde groter liefde de heeft voor de verheerlijking van Gods deel. Dan voor zijn eigen zaal. Maar er zijn mensen die spreken dat ze daarin leven. Maar dat is geen waar. Dat is niet waar mijn woorden Want dat is maar één ogenboek. Want daar, daar zingt de kerk weg. Daar had de kerk willig verloren. Uit het liefde tot de verheerlijking van een drie God. O, daar krijgen ze God lief boven de dezelfde. En dat is nou de liefde. En of dat in de mensenziel ooit ervaren wordt, dan gaat het nooit meer weg. Ik kan wel donker voor de kerk worden. En er kan wel tijden zijn dat de kerk wel strijd Hier op haar. Maar... Als dat in een mens ooit plaatsneemt, dat wordt nooit vergeten. Ze zouden weten waar het plaats genomen is. Dat het op vrijdag of zaterdag of zondag, of dat het in Canada of in Holland of in Amerika plaats genomen is. Die zouden ze weten, hoor. Mijn God. Dat een mens, die ontvangt door de verdiensten van Christus, de vergeving der zonde. En wat betekent dat? Wat betekent? Dat er, dat er niets tussen mijn ziel en God meer is. Als dat toegepast wordt, dan, dan, is, dan is er vrede met God, door de Heer Jezus Christus. En oh, wat heeft die voorbidden dan toch waarde. En daar leggen het in. De zaligheid van de kerk in de lijden en sterven, en in de opstanding van die lieve boord, maar hier heeft in die voorbidden de weg opengemaakt voor de kerk. En daar is die kerk rij geworden. Door, door die goddelijke recht van de vader. Want die heeft die gebed gehoord. Want Christus is de advocaat van zijn kerk. En die mocht dat, bid, dat voorbidden bidden op zijn eigen, op zijn eigen voldoening, mijn ogen. Want daar was een voldoening van alle waarde. O oh, mijn hoorders, daar is me geen kind te beschrijven. De voldoening. En meer vraagt de vader als rechter niet. Nee, nee mijn hoorders. kan we het in Gods woord verklaren? Duidelijk. Want daar heeft God als rechter, als vader, als rechter, als God, daar heeft hij zijn stempel aangezet. Want dan leest je van, van die dieven. En die ene dief die is, die is daarna. Dat is zo plaatseling daarna plaatsgenomen. Dat hij de volle vergeving der zonde ontvangen heeft. Want vandaag zou hem in paradijs wezen. Maar hij is ook afgesneden. Eerst afgesneden. Waar hij zegt, wij rechtvaardigen. Hoor je het mijn broeders? Wij rechtvaardig. Maar wat heeft deze gedaan? Oh, wat, wat een wat een bijzonder ogen heeft hij ontvangen door genade mijn roepers. Want die ogen die hebben we niet van ons in het tier. Nee, dat zien we niet. Is, want dan doen we net zoals die andere dief, Die spotten ermee. Die spotten ermee. Hij zegt hij zei. maar ogen af door genade dat we gegeven mogen worden. daar gaan we hem zien. En dan gaan we zeggen wat heeft deze gedaan. Wij ontvangen. Onze rechtvaardigende straf. Maar wat heeft deze gedaan? Oh, wat een verschil, mijn jongens. Wat een verschil. Wat, wat, een, wat een licht is daar van de hemel in die ziel van, van, die, van die dief daar gegeven wordt. En wat mocht in die daar in die middelaar daar op de kruis van Mogen. Heb je er ooit zoveel in gezien, mijn jongens? Als dat die dief daar heeft in gezien. Wat heeft deze gedaan? Och, en daar mocht hij, die heeft plaatseling een antwoord gegeven. Plaatseling een antwoord. En dat komt van de rechter de hemel en de ruim. In de verdiensten van die middelaar. In die lijdende en die stervende moord. Och, gemeente, die lijdt, die lijdt om de zonde. Die lijdt onder het recht. En die lijdt uit het liefde. Uit het liefde. Voor zijn lieve vader. En voor zijn goddelijke deed. En, en hij heeft zijn kerk ook lief gekregen. In de stilte van de eeuwigheid. Oh, daar heeft hij die kerk zo lief gekregen. Dat hij zijn zelf zijn leven gegeven heeft. Oh, is er een, is er een liefde met dat liefde? Kun je een liefde vinden als zo'n liefde, mijn oor. En daar, daar op die krijg naast Christus. Daar wordt dat bed gebed al geantwoord. Vandaag zou je in paradijs. Teruggebracht. Teruggebracht. In wat? We hebben vanochtend gevraagd met die vraag. Na de schepping van alles bij ten adem even. Wat was er nog dat er miste? En dat was iemand die een beeld draagt. Maar niet heeft die dief Dat die Dat hij weer door genade, die door, die voorbeeld, die wordt weer een beeld God. Die draagt weer de beeld God. Oh, daar heeft hij door genade een weer licht, wijsheid, gerechtigheid in heiligheid. En ik zou je willen vragen, vanmiddag gemeente. Hoeveel heeft hij ontvangen? Zou je het weten? Hoe in Paradise daar hebben wij mee begonnen, daar heeft hij alles verloren. Maar hoeveel heeft hij teruggekregen? Hoeveel? Zou je het weten, mijn oom? Ach, die heeft alles teruggekregen. Alles. En nog meer erbij. En wat is dat dan meer dan? Zegt het maar. Oh de zaligheid van de kerk. Af het aan de ziel toegepast wordt zo rijk gemengd. Oh de kerk die leeft er meestal zo arm van in dit wereld. En dat heeft wat ook begaan. Dat het hier zat zou worden. Maar de zaligheid van de kerk. Dat is zo breed als de zin. Oh er is geen makkelijker iets om onzalig te worden. Dat is de makkelijkste ding op de aarde. Maar. Maar. Oh, dat breezende paard. Die moet gesnevelen. Dat eigen ik. Die gaat sterven. Die moet sterven. Dat wordt makkelijk. Want als de Heer ook een mens afkomt te snijden. En dat eigen ik. Dat, dat most doverhezen. Oh, dan zingt er weg, een mens weg in dat eeuwige licht. En als die daar, daar weg zingt. Dan gaat hij eeuwig in de gang. Die gaan niet. En dan gaat de Heer aan die ziel spreken. Oh, dan zegt de Heer, ik heb je zo de weg gedaan. En ik ken dat in alles die zeggen, maar ze zijn er al oh, van mijn boek er eeuwig uit gedaan En eeuwig weggedaan. Je weet het wel, in de oude testament, dan moest die geit die moest met die bloed weggestuurd worden in de woestijn. Om eeuwig vergeten. Oh, daar heeft dat ziel alles teruggekregen. Alles. En, oh, hij mocht, hij mocht er zo hou van inleven. In Want de Heer die zegt: vandaag zou je in paradijs wezen. En nou, als de Heer die zegende dingen in een ziel komt te hebben, dan heeft die ziel list om te sterven. Maar het heeft soms God begaan. Dat ze niet allemaal zo sterven, maar ook nog leven. Om nog eens van die lieve koning nog te vertellen afval ik van God. Ken je, hoe ver ken je dat nou in je leven? Hoe ver ken je dat nou? O hoeveel ken je van die lieve borg verklaren, En van hem die over die borg is. Die lieve vader, vader, vergeven. En die lieve geest. Dat toepassende werk van die, van die derde persoon. Dat hebben we allemaal nodig. Mocht de Heer zelf de, de toepassing heeft. Bedrief je zielen, maar niet voor de eeuwigheid. Want er moet een wonder plaats nemen. Deze voorbidden. De voorbeden van Christus. En ik weet, de Heer is vrij en al zijn weggewerkt. Maar dat zou een waardig in onze leven moeten krijgen. En op Gods tijd, dan zou het voor dat ware volk. En ik weet, het gemeente, de Heer is vrij. Maar ik hoop dat je ermee, dat je ermee drukt mee. Dat de Heer je daarmee druk mocht maken, bezig mee mocht maken. Of dat je er nog eens in gelijk mocht worden, in die eeuwige woon. Oh, wat zou het voor de kerk straks? Daar zou de eeuwigheid niet te lang zijn. En daar gaat die kerk zingen. En waar gaat die kerk zingen? Ze zingen het hier wel eens, in het begin. Wat gaat die kerk straks zingen, mijn oom? Ah, oh, ze mogen er wel eens een beetje van, van over. Ze mogen er wel eens een beetje van in het leven. En dan gaat die kerk zingen. Onze koning is van Israëls god geweest. Dan lees je in Psalm 89, de negende vers. Lees maar in de Mocht de heer het zegenen. Amen. Heren, verzoen onze zon. En heeft dat zonde nog eens zonde mogen worden. Ach Heer, heeft het nog eens. Dat we er nog eens rondom die kruis nog mogen komen. Met die dief. Ach om daar nog iets aan te schamen Als die zegende middelaar. Voor een grote dief. Een hel waarde. En mijn van hoofd tot de voedsel toe. En mij daar nog mogen dat hij het nog eens hoort. Oh Heer, Daar zou de eeuwigheid voor die, voor die man niet te lang zijn. Om dat eeuwig wonder uit te zien. Dat je hem lief geef gehad. Met een eeuwigende liefde. Want die kerk die gaat het ook. Die gaat door uw liefde die lief krijgen. Heer, mogen iedereen gedenken. Uw val ik vertroost. Het kleine nog eens daar geven dat ze nog eens komen mogen. Om u te aanschouwen dat de bekommerde kerk er nog eens gegeven worden. Om u als die leidende borg nog eens te mogen zien. Als de weg, de waarheid en het leven. En hier dat bevestigde kerk nog eens weg moet zijn. In die eeuwige woorden. Vader, Vergeet het. O, omdat ze niet weten wat het is. En daar houdt ook vol voor de smetters om. En voor alles. Ook, ook voor de boezemzond. Ah, oh, van die gebed. Dat is zo vol. Dat is zo oneindig vol. Daar is geen zonde dat er niet in is. Enkel de zonde tegen de Heilige Geest. Heren, mogen nog even. Dat ze nog over mediteren mogen. En heren, brengt ons nog vanavond nog eens samen. Heeft nog een beetje licht nog eens op de komen. Ah, oh, mensen die kennen ons niks even. Wij zijn allemaal vanzelf de lap geschied. En het beste van de mens zou mogen recht zijn. Maar, heren, hij hoeft maar één woord te spreken. Voor het kinderen, voor het houd. En dat hebben we allemaal nog. En hij heeft die begaafd hier om de dwaasheid te preken. Nog om zomer nog te zalig te maken. Heren, doet het toch in van Iwana? Dat wij maar allemaal weg mogen vallen. En niets mogen wezen. Dat gij we alles in alles wezen mocht. Ach, laat er nog een zicht in kerk wezen. Ach, die met vormen en met, met werken niet tevreden geweest. Maar die het, die motte zeggen, ik wil het hij zijn eigen mond is horen. Zeg nog aan mijn ziel. Hij zegt mijn zelfheid. Ach, daar heeft de kerk van oud gezegd. Dan mag ze al de zwarte rond hebben. Oh, dan mag ze al de spul van haar hebben. Als ik dat maar van zijn eigen mond mocht horen. Dat ik er een van ben. Heere, vertroost die we voor Verheerlijk uw naam. Amen. Laat ons slijten met de zingen van Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Het tweede vers van 68. Maar het vrome volk in uw verheug zou guppelen. Van zielenvrucht vrucht, daar zij hong wens verkrijgen, hond blijdschap zal dan onbepaald, Door het licht dat van zijn aanschijn straalt. ten hoogste toppen stegen, Heeft de blijde zalmen aan, verhoog, verhoog voor hem de baan, Laat al wat leeft hem hier, bereid de weg in hem verblij, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is hier der Heeren. Wij zingen op Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Van te de zegen, des Heer gaat er geen vrede. De Heer zegene u en begoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij genade. De verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.